5 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Straks in het NOS Radio 1-journaal ouds-premier Wim Kok vanuit Israël... over de begrafenis van Ariel Sharon en natuurlijk meer over de onrust in Thailand. Maar eerst naar onze eigen excellente Dorot Megens in het NOS-journaal. 76 scholen hebben het predicaat Excellente School gekregen. Ze werden vanmiddag in de Nieuwe Kerk in Den Haag bekroond... door premier Rutte en staatssecretaris Dekker. Scholen zijn excellent als ze over de volle breedte goede resultaten behalen... Onder de 76 excellente scholen van dit jaar zijn 28 basisscholen... 36 middelbare scholen en 12 scholen uit het speciaal onderwijs. Het aantal is hoger dan vorig jaar, toen waren 52 scholen excellent. Het was de eerste keer dat het predicaat werd uitgereikt. Staatssecretaris Dekker hoopt dat docenten van excellente scholen... ook af en toe bij andere scholen les gaan geven om hun kennis over te dragen. De Israëlische oud-premier Sharon wordt niet herdacht in de Tweede Kamer. Dat heeft voorzitter van Miltenburg laten weten ze zal wel een condoliancebrief naar Israël sturen. PVV-leider Wilders had een verzoek ingediend om Sharon morgen te herdenken... bij het begin van de vergadering. Ook de ChristenUnie en de SGP waren voor...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 Israëlische oud-premier Sharon overleed zaterdag op 85-jarige leeftijd... en is vandaag met militaire eer begraven bij zijn boerderij in het zuiden van Israël. Vrijwilligers stelen jaarlijks miljoenen euro's van organisaties waarvoor ze werken... dat zegt onderzoeker Maarten den Oude in het Reformatorisch Dagblad. Hij baseert zich op zaken die openbaar zijn geworden. Uit een optelsom blijkt dat er jaarlijks zo'n 50 zaken met fraude en diefstal aan het licht komen... waarbij in totaal voor 10 miljoen euro is gestolen. Meestal is de penningmeester de dader. Vaak ontbreekt het in de vrijwilligersorganisaties aan controle. Het moet geld gaan kosten om in de gevangenis te zitten, vindt het kabinet. Staatssecretaris Teven wil dat gedetineerden en TBS'ers 16 euro per dag voor hun verblijf betalen, met een maximum van twee jaar. Ook ouders van veroordeelde minderjarigen zouden moeten bijdragen aan het verblijf in de gevangenis. Het voorstel van Teven wordt nu bekeken door deskundigen van onder meer de Raad voor de Rechtspraak. De vereniging van strafrechtadvocaten heeft haar oordeel over het plan al klaar. Onzinnig. Het is een bedrag wat de meeste gedetineerden niet zullen kunnen betalen. Dat is een feit. En uh, verder is het een druppel op de gloeiende plaat als je bedenkt dat de kosten van detentie per dag per gedetineerde de 200 euro overstijgen. Minister Opstelten wil dat veroordeelde daders ook meebetalen... aan hun opsporing, vervolging en berechting. Ze zouden ook moeten bijdragen in de kosten voor slachtofferzorg. Boekenketen Polare krijgt geen boeken meer. Volgens de leverancier heeft de grootste boekenketen van Nederland een betalingsachterstand. Moederbedrijf van Polare zegt dat er met de leverancier wordt gesproken om het probleem op te lossen. Als dat niet lukt is dat de doodsteek voor de winkels. Polare heeft twintig vestigingen in Nederland en acht in België. De keten ontstond uit een samenvoeging van Selexis en De Slechte.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 Het wordt morgen zo'n 6 graden. En nou, Erwin de Hart weet waar de files staan. Erwin? Ja, de meeste staan uh, rond Rotterdam. Alles bij elkaar in heel Nederland. Zo'n 50 kilometer file. Dus uh, dat valt nog wel mee. De dagelijkse files uh, zijn in de meerderheid natuurlijk. Maar ook opvallende zaken. Zoals op de A4 Vladingen Vlaardingen richting Hoogvliet. Bij Knoopend Benelux, de Benelux Tunnel. Er staat 2 kilometer file vanwege een kapotte auto op de rechte rijstrook. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knopend de en de Van Briendenoordbrug. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Na een aanrijding. En dat uh, levert weer 7 kilometer file op, op de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knopen de Brekseplein. Dat Het gaat nog wel een uur duren daar. Op de N325 Knopend Velperbroek richting Nijmegen staat nog steeds 3 kilometer file tussen Knopent Velperbroek en Husse. Dat komt allemaal door een kapotte vrachtwagen op de rechter rijstrook. En er is een omleidingsroute en dat zijn de borden 63. En straks Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Ja, over Frank Ribéry hebben we het niet meer, toch?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 We winnen 1 miljoen procent. De betogers in Bangkok zijn vastbesloten. Ze blijven op straat tot er een einde komt aan het tijdperk Shinawatra. Het LOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. In de thaise hoofdstad Bangkok is het nu bijna middernacht de betogers daar lijken van geen wijken te willen weten. Met zijn duizenden bezetten ze nog altijd belangrijke kruispunten... en eisen ze het vertrek van premier Jinlouk Shinawatra. Verslaggever Joris van der Kerkhof sprak op Schiphol met reizigers... die zich niet laten afschrikken door de onrust... en toch het vliegtuig nemen naar de Thijnse hoofdstad.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 ...dat ze het zover zullen laten komen de, het leger. Omdat uh, ja, het toerisme, dat uh, grote rol van de inkomsten... ...dus ik denk dat het uh, allemaal wel mee zal vallen. Ja. Eh, nou, we zijn niet zo lang in Bangkok. We zijn er maar twee dagen. Dus dat Wat? is ik uh, denk ik het voordeel. Maar is er, is er op dit moment echt een negatief reisadvies naar Bangkok? Nee toch? Ja, nee dat uh, gaan we, kijken we dan wel. We gaan eerst tweeënhalve week lekker op de eilanden, op de eilanden vertoeven. Meteen door naar de eilanden dus. U hoort het over de explosieve situatie in Bangkok. Praat ik verder met Thailand-specialist Luc Knippenberg... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Kippenberg, goedemiddag. Goedemiddag. We praten al maanden over de protesten van de oppositie... tegen de regering van Chinawatra. Maar waarom is juist nu de situatie zo dreigend? Um. Ze, die demonstraties die zijn inderdaad al twee maanden bezig. Ze namen het af rondom eh, zeg maar Sinterklaas op zijn Nederlands. Rondom de verjaardag van Thaïse koning. Uh -huh. Daarna nam de spanning wel langzaam toe. Er zijn verkiezingen uitgeschreven voor 2 februari, februari. Als de demonstranten niet iets speciaals gaan doen... dan gaan die verkiezingen gewoon door. Nou, dat speciaal hebben ze nu gedaan. Hadden ze al een tijd aangekondigd. Voor vandaag. En nu proberen ze eigenlijk zoveel druk uit te oefenen op de... De regering dat deze niet alleen de verkiezingen uitstelt, maar ze proberen eigenlijk de premier te dwingen om echt af te treden en plaats te maken voor zeg maar een aangewezen regering. Ja, want dan moet u mij even uitleggen, de demonstranten gaan er dan vanuit dat als er verkiezingen zijn die niet, nou ja, eerlijk zullen verlopen in die zin dat china uiteraard toch alweer aan de macht komt. Hoe zit dat dan? Omdat als er verkiezingen komen... dan is de normale voorspelling dat zij een meerderheid haalt. Maar dat en is de toch democratisch, hier, zou je kunnen hier. zeggen? Ja, dat is ook democratisch. En in zoverre is het voor een buitenstaander een beetje onbegrijpelijk. Maar het probleem in Thailand is... dat de regering tot nu toe te weinig oog heeft gehad... voor wat wij dan noemen rechten van de minderheden. En die minderheden hebben dat ongeveer twee jaar aangekeken. En die zijn toen in feite zo gefrustreerd geraakt dat toen er een oproep kwam... twee maanden geleden van doe Duat... dat heel veel mensen spontaan eigenlijk in actie zijn gekomen. En vervolgens is dat verder georganiseerd en georchestreerd. Uh -huh. Dus in feite is het zo dat de regering inderdaad... democratisch aan de macht is gekomen. Maar de macht gebruikt een beetje... Ja, dit mag ik misschien niet zeggen, een beetje op zijn Turks... dat de meerderheid drukt zijn wil door... Hoe dan ook, al gaat het ten koste van de minderheid. En een goed democratisch beginsel is in feite dat de meerderheid altijd toch enigszins rekening houdt met de minderheid. Ja, ja. En daarnaast is in Thailand zo dat de regering een aantal projecten op touw heeft gezet... en die hebben duidelijk geleid tot corruptie... waar vooral mensen die in de regering zitten en er rondom van hebben geprofiteerd... Maar wat voor dus systeem een zou er nu moeten komen dan? Wat, hoe zou, wat zou een oplossing zijn? Want um, demonstranten nou, willen een, graag een raad, een tijdelijke raad. Die dus al democratisch benoemd wordt. Er zou een optie kunnen zijn, bij wijze van spreken... dat de verkiezingen worden uitgesteld. Dat is sinds gisteren ook uh, geadviseerd. Dat die verkiezingen worden uitgesteld. Dat er dan een commissie benoemd wordt... om naar een aantal problemen in de grondwet te kijken... en een aantal problemen ten aanzien van het kiesstelsel te kijken. Dat zou kunnen, maar dat zou dan alleen maar democratisch kunnen... als de regering er akkoord gaat. Uh -huh. Maar de regering zou dan misschien mee akkoord gaan... maar de minderheid wil helemaal niet meer praten met de regering. Dus het is eigenlijk een vrijwel doodlopende weg... omdat niemand met niemand praat. Ja. Metgene ik al eerder heb gezegd. Ja, de aanhang van China-Watra houdt zich relatief rustig. Waarom springt die aanhang niet in de bris voor de premier? Omdat ze tot nu toe hebben ze niks te winnen bij het in beweging komen. Omdat als de verkiezingen komen, die lijken er nog steeds te komen... hun stem per definitie wordt gehoord. Omdat zij weer de meerderheid krijgt en dus ook weer een regering kan vormen. Dus voor hun is er geen reden om een opstand te komen. Maar ze hebben wel aangekondigd dat ze niet zo geporteerd zijn... van uitstel van verkiezingen. En dat ze al helemaal niet zullen accepteren... als er een staatsgreep komt die de demonstranten zou bevoordelen. Een staatsgreep, dus dan heeft u over de rol van het leger ook. Ja, en dit, dit leger is tot nu toe opvallend rustig. Dat komt omdat ze voor een deel verdeeld zijn... en omdat ze weten dat ze eigenlijk er niks mee kunnen winnen. Ze lossen niks op, dus ze willen helemaal niet. Maar je ziet dat er pogingen ondernomen worden... en dat met name van de kant van de demonstranten, in mijn opinie... om toch de boel te laten ontsporen. En dat leger wil dat niet, maar stel dat ze het zouden doen dan heb je kans dat het leger intern verdeeld raakt... en dat er een deel van de aanhang van Chinewatra in opstand komt. Nou, dan zijn we nog verder van huis. Wat zou het leger dan dus kunnen, kunnen doen, meneer Knippenberg? Wat het leger gedaan heeft rondom de verjaardag van de koning... dus laten we zeggen een maand geleden... is de partijen aan tafel zetten... en eigenlijk een beetje te dwingen om elkaar te praten. Ik denk dat dat soort druk op de achterhand ook doorgaat... Maar deze demonstraties die zijn echt nu gekozen. Ook de sites, als je goed kijkt. Ze liggen dan wel in de binnenstad. Maar zijn echt gekozen om de druk op de ketel zo groot te maken. Dat er iemand moet buigen. Goed. Dus dit kan maar een paar dagen zo doorgaan. En dan moet er iets gebeuren. Uh -huh. Maar het leger wil niet. Nee. Duidelijk. Wat... specialist Luc Knippenberg van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wij houden de situatie in Bangkok in Thailand uiteraard in de gaten. Meneer Knippenberg, dank u wel. Elke werkdag van half vijf tot zes. Het NOS Radio 1-journaal. 13 minuten over vijf. De horecava gaat u mee. De omzet van cafés, restaurants en hotels daalt al jaren. Om de tijd te keren moet er geïnnoveerd worden, zoals dat heet. Want nieuwe producten en goede ideeën zorgen... hopelijk voor meer omzet en nieuwe klanten. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer... struinen de vakbeurs voor de horeca, de horecava, af... op zoek naar innovaties. Bent u bekend met de flamkoegen? Uh, nee. Flamkoegen nee. is een product uit de Elsas. Bestaat er al meer dan 100 jaar. Is in Nederland eigenlijk nog helemaal niet bekend. En wij vinden het zo'n mooi product dat we dat naar Nederland naar de Benelux willen halen. Nou, daar bent u laat achter dan, hè? We moeten een keer beginnen, hè? We hebben gemerkt dat de horeca er gewoon nu voor klaar is. Open voor staat. En met nieuwe producten aan de slag wil. Het is een, uh, een dunne krokante bodem die gemaakt is van dat bloemen, ook de croissant en de baguette mee wordt gemaakt. Gaat dit de oven in? Ja, dat klopt. W wat zit er nou allemaal op? Ja, het is een uh, mengsel van uh, crème fraîche en zure room. Hier zit dan uh, mosterd door. En nu heb ik als topping uh, uh, geitenkaas, Hollandse geitenkaas met wat rode ui, bieslook. En dan vier minuten in de oven. En klaar? En dat is lekker. Dat is heerlijk. Oh, nou. <coughs> Echt, het gaat sneller. Uh, Steen over. En dan snijdt u dat in kleine stukjes en dan geeft u dat weer weg aan de bezoekers. Precies. U uh, was in de race voor de innovatieprijs. Hij is er. Oh, Jawel, we hebben hem gewonnen. Nou, nou, nou. Mensen staan te dringen hier, hè. Ja, het is, het is gratis, hè. Ja, nee, ik vind dat ik ken het. Ik vind het ontzettend lekker. Heeft u een uh, restaurant of café? Ik heb een uh, eetcafé. Dan moet dit helemaal uh, de hit worden. Krom is het nieuwe recht, staat er op een tas gedrukt hier. Jent de Vries. Tegenwoordig willen we alleen nog maar rechte, perfecte groenten. En wij willen ervoor zorgen dat ook de gekke groenten gewoon weer op ons bord terechtkomen. En daarom hebben wij Kromkommer opgericht. Wat wil je daarmee? Nou, wij willen ervoor zorgen dat groenten die nu verspeeld worden gewoon opgegeten worden. En dat doen we door die groenten te verwerken tot allerlei lekkere producten zoals soepen en delicatessen. Jij noemt dat gekke groenten? Ja, dat klopt, ja. Die een beetje afwijken van het gewone? Ja. Want er wordt enorm veel verspild. Ja, dat klopt. Ja, er wordt uh, tussen de 30 en 50 procent van het eten verspild. Wij eisen groenten die er perfect uitzien. Ja, dat doen we inderdaad. Maar dat gaat nu binnenkort veranderen. Uh, maar waar ga je die groentes dan onderscheppen? Nou, wij uh, hebben afspraken gemaakt met een aantal telers. En die uh, houden het dan voor ons apart. Want dat stoort je enorm dat we zoveel eten in de vuilnisbak kieperen. Ja, dat stoort me echt heel erg. En dat, daar is het bij ons ook uit ontstaan. Dat we eens gingen kijken in de, in de afvalbakken van de supermarkten. En wat er bij de markt overbleef aan het einde van de dag. En dat was zoveel goed eten. Waar we gewoon met onze hele klas van konden eten. Dat ik dacht, nou daar moeten we gewoon actie tegen ondernemen. Je hebt in vuilnisbakken gezeten. Ja, dat klopt ja. En er heerlijk ook van gegeten nog. <laughs> Lekker hoor. Nou, dankjewel Jeroen Schutteijzer vanaf de Cava. Daar kunnen we de avondeten mee in. Zo wie krijgt vanavond de gouden bal... en wordt Europees voetballer van het jaar... als het aan de Portugese televisiecommentatoren ligt? Ronaldo, dus die in zijn eentje ervoor zorgt dat Portugal alsnog naar het WK in Brazilië gaat. Zo dadelijk meer. Eerst maar eens eventjes naar Erwin de Hart. Ik ga het gewoon voorlezen, Lara. Op de A16 Rotterdam richting Breda... zijn nog steeds twee rijstroken dicht door een ongeluk... tussen knopen te en de Van Brine Noordbrug. Het zou volgens Rijkswaterstaat elk moment weer open kunnen gaan. Het wordt ook wel tijd, want er staat een file op de A20... richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knopen te van 6 kilometer. Ook al ambetant is de file op de A20 richting Gouda... tussen Schiedam en knopen te 9 negen kilometer. Klonk goed, Dankjewel. Erwin de Hart. Okay. 17 over 5. Israëlische oud-premier Ariel Sharon is begraven. Het gebeurde met militaire eer bij zijn boerderij, waar hij nu ligt naast zijn echtgenote Lily. Voorafgaand aan de begrafenis was er een herdenkingsdienst in het Israëlische parlement. Voor Nederland was oud-premier en minister van staat Wim Kok aanwezig, die veel met Sharon te maken had. Brits oud-premier Tony Blair kenschetste bij de herdenkingsdienst Sharon: Tough, but shy, indomitable. Yet, a servant to his people. A warrior to create his country. Verlegen, maar hard en vasthoudend. Een krijger om zijn land te creëren. Wim Kok, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Kok, fijn dat u eventjes bij ons in de uitzending... Uh, wil vertellen over hoe het was vandaag. wat, wat was het voor dag? Ja, het was een dag die uh, uit twee delen bestond... Die grotere bijeenkomst bij de Knesset, waar u zojuist die uh, korte passage met Tony Blair uh, over uitzond. Dat was een, uh, een evenwichtige bijeenkomst waar aan alle facetten van zijn leven uh, voldoende aandacht werd besteed: zijn militaire tijd, zijn politieke tijd en ook de, uh, een goede evenwicht tussen uh, sprekers van Israël uh, en ook vanuit het buitenland. En s middags was er uh, de begrafenis zelf op uh, zijn uh, boerderij, uh, zijn farm in de Negev-woestijn. Uh, die dus nu er helemaal groen bij ligt, want alles is gerigeerd en met landbouw is dat allemaal uh, keurig groen geworden. Dat hebben ze wel geleerd in de afgelopen 40 jaar. Mm -hmm. Om van zand een brugbare uh, grond te maken. En daar uh, was opnieuw een bijeenkomst waar werd gesproken door zijn twee Zons. Uh, heel persoonlijk. En door de uh, op het bevel hebben van de Israëlische tijdkrachten. En daarna werd met enig militair vertoon, maar heel weinig moet ik zeggen. Een paar salutschoten. En dat is eigenlijk het enige militaire vertoon wat er werd dat we het gegeven verder was een hele sobere bijeenkomst die ook heel erg uh, gericht was om aandacht te geven aan wat uh, de persoon Sharon voor, uh, voor Israël heeft betekend. U heeft elkaar ook regelmatig ontmoeten. We hoorden net al Tony Blair, die aangaf dat hij Sharon verlegen vond... maar ook hard en vasthoudend. Hoe zou u Sharon typeren? Wat, is het, wat was het voor man? Nou, ik heb hem minder intensief gekend. Tony Blair is natuurlijk al langer doorgegaan als premier. Ik ben in 2002, zoals u weet, afgetreden. En in 2001 is Sharon pas gekomen, dus ik heb hem wel eens ontmoet... Uh, maar nooit intensief tijdens bijvoorbeeld bilaterale gesprekken en op een wijze zoals Blair de aangeeft. Maar hij was, uh, en dat beeld hebben we allemaal van hem. Dus een uh, inderdaad een houtwegen. Een, een, een bulldozer werd hij ook wel genoemd. Een man die natuurlijk ook uh, uh, uh, ernstige militaire conflicten heeft uitgevochten uh, en in het belang van zijn land, maar tegelijkertijd ook veel slachtoffers maken uh, in, in, in, in buurlanden. En uh, een man die een buitengewoon uh, interessante wending heeft gegeven aan zijn leven, omdat hij in de politieke periode, en zeker aan het einde van zijn politieke periode, voordat uh, hij dus in coma kwam, toch een soort uh, koerswending uh, uh, doormaakte. Waarbij hij plotseling veel meer accent ging leggen op het, uh, het uh, uh, vrijmaken van een deel van de bezette gebieden. Waarbij ja. hij ook een aantal van de, van de settlers natuurlijk tegen zich in het had, hadhaas joeg. En het grote raadsel zal altijd blijven: daar kan niemand een antwoord op geven. Wat, wat zou er zijn gebeurd met Israël en met ook de, de, de inspanningen om tot een duurzame vrede te komen. als hij nog tijd van leven zou hebben gehad? Nou, dat weten we dus niet. Nee. En uh, dat blijft het integreren aan deze man. Maar hij was inderdaad, uh, dat heb ik van verschillende kanten gehoord vandaag. Dus een, een man die uh, uh, eigenlijk uh, bepaald niet fijn besnaard overkwam, maar tegelijkertijd toch ook een. Een zachte pit in een, in, een, in een ruwe bolster. En dat kwam en met name, blijkbaar... zegt u, meneer Kok, um, later vooral naar boven? Was dat doordat het met de leeftijd kwam? Blijkbaar? Denkt u? Nou ja, maar dat zou kunnen. Uh, het is zo dat de politici natuurlijk, uh, die hier vandaag gesproken hebben, vooral ook uit die, uit die politieke periode kenden. En uh, de militaire periode was een andere fase in zijn leven. Het kan met de leeftijd verband houden. Het kan ook verband houden met het feit dat een. Zeker in een zo ingewikkelde situatie als, als hier in het Midden-Oosten en in Israël en met, met, met de omliggende landen, uh -huh. dat bepaalde wijsheden pas tot, tot mensen doordringen als ze ook in het ambt van premier zijn, uh, zijn terechtgekomen. Waarbij je toch zoveel uh, belangen en overwegingen eigenlijk opeen met elkaar in samenhang moet brengen en daar een verstandige koers in dat misschien gebalanceerdheid en uh, het weer andere wegen zoeken naar vrede dan toch ook weer op, op het politieke pad ligt dan wanneer je als militair op een hebt dus de strijd voert. Ja. Dat kan zijn. Maar niemand kan dat natuurlijk uh, nog, nog, nog vertellen, hoe dat, hoe dat zou zijn afgelopen. Maar mm. ander dan vond ik het een uh, vond ik het een, een, een waardige, uh, en sobere en ook redelijk ingetogen dag, waarbij uh, uh, uh, eigenlijk aan alle facetten van, van zijn leven op een, op een goede evenwichtige manier aandacht is besteed. Want Sharon geldt ook vaak... geldt ook vaak als omstreden. Komt dat op zo'n dag ook aan bod... of is dat niet de dag voor? Nou ja, een begrafenis... heb je maar één keer in je leven. En dat is meestal niet de dag waar... dus breed wordt uitgevend over... Dingen die minder goed deugden, dus over het algemeen komen de goede eigenschappen van de mensen. alleen was wat meer tot uitdrukking. Mm -hmm. Dan zal deze dag geen, uitdrukking, geen uitzondering op geweest zijn. Mm -hmm. Maar ik vond het alles met elkaar, ook tussen de regels door, toch voldoende evenwichtig. PVV-leider Geert Wilders is uh, op eigen initiatief naar Jeruzalem gereisd. Heeft u hem nog gezien of gesproken? Ja, gezien en gesproken natuurlijk. Je loopt elkaar niet voorbij. We zijn allebei uh, 1,90 uh, ruim, dus uh, <laughs> we steken er uh, meestal wel bovenuit. En uh, nee, we hadden natuurlijk een rollen. rol. Uh, uh, maar ik heb, ik heb vanmiddag ook een postje met hem zitten praten. We zaten dicht bij elkaar bij de, bij de, bij de begrafenis op de, op de boerderij. En, uh, en, uh, Hoe was nou, dat? Het, uh, dat was correct van twee kanten. Correct van twee uh, kanten? Hm. Ja, correct van twee kanten. Ik, bedoel, ik ben gevraagd door de Nederlandse regering, Wilders, is door... Uh, door vrienden, uh, organisaties of personen in Israël uitgenodigd om te komen... is staat op eigen gezamenlijk toe, toe te gaan. En, uh, en, en vervolgens uh, zit je als twee Nederlanders samen met onderscheiden verantwoordelijkheden... op een bijeenkomst uh, die, uh, die belangwekkend is. Ja, dus uh, we hebben allebei ons best gedaan. Meneer Wilders wilde graag een herdenking hè, in de Tweede Kamer in Nederland. Dat gaat niet gebeuren. De Kamervoorzitter vindt dat niet nodig. Kunt u uh, dat begrijpen? Daar hebben we het a. niet over gehad en b. Uh, gaat dat mij niet aan. Uh, de Kamer gaat over zijn eigen regeling van werkzaamheden. Ik geloof dat er wel een regel is dat over het algemeen... staatshoofden en, en regeringsleiders worden... Uh, staatshoofden worden Dachten niet zo snel regeringsleiders. Ja, dat maar uh, dat uh, Dat onttrekt zich verder aan mijn waarneming hoe dat nu vandaag gaat. En is dus vandaag hier zelf ook niet over gesproken. Nee, begrijp ik. Wim Kok, fijn dat u eventjes in de uitzending okay. wilde vertellen over vandaag. Ja. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo of toch die derde, Frank Ribéry. Een van deze drie krijgt vanavond in ieder geval de gouden bal uitgereikt. De trofee voor Europees Speler van het jaar. Messi won hem de laatste vier jaar al. Ronaldo was één keer eerder de beste. Bij Ribéry ontbreekt hij nog altijd op de schoorsteenmantel. Frans van den Nieuwenhof van Voetbal International. De enige journalist in Nederland die mee mag stemmen. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het Duitse Beeld weet het al zeker. Ronaldo wint de gouden bal. Heb jij ook op Ronaldo gestemd? Uh, ja, dat klopt. We waarom? moesten, we moesten, drie, uh, we moesten drie mensen aanwijzen. nummers 1, 2 en 3. En ik heb gestemd op Ronaldo voor Ibrahimovic en Messi. En waarom? Ja, omdat ik denk dat Ronaldo uh, al jaren aantoont... dat hij van uh, absolute wereldklasse is. En hij had de pech dat de afgelopen jaren steeds Messi... Uh, de fractie beter was, of een stuk beter was. Messi heeft uh, afgelopen jaren wat minder seizoen gedraaid. En Ronaldo heeft uh, zeker bij, uh, bij Madrid, maar ook uh, met Portugal. Heeft hij laten zien dat hij, uh, ja, dat hij gewoon op dit moment een niveau bereikt wat, uh, wat niemand daar kan tippen in mijn ogen. Ja, Messi is ook geblesseerd geweest. Hè? Speelt dat ook mee voor u? Uh, zeker, je moet, uh, je moet iemand uh, proberen te beoordelen op een heel jaar. En, uh, de neiging is vaak om te kijken naar de prijzen die iemand wint. Hè? Dat dat uh, als belangrijkste criterium gaat, gaat gelden. Maar ik denk dat Ronaldo met name, uh, wat ik al zei bij Madrid... een heel seizoen is aangetoond, uh, of een heel jaar, het is een kalenderjaar uiteraard... is aangetoond dat hij uh, constant een hoog niveau heeft bereikt. En dat heeft Messi uh, helaas niet kunnen doen. Nee, nee dat, dat is de realiteit inderdaad. nou had u het over Ibrahimovic. Het is toch Iberi die als derde op de lijst stond? Ja, dat klopt. Wij moesten kiezen uit een, uh, uit een lijst van 23 kandidaten en er zijn er uiteindelijk drie uit uh, voortgekomen. Dus uh, ik heb niet op Ribéry gestemd. Ribéry is wel door, uh, door heel veel andere mensen op een hoge positie geplaatst. Dus hij hoort uiteindelijk bij de eerste drie. En Ibrahimovic zal uh, ja, waarschijnlijk nummer vier of vijf zijn geëindigd. Oh, op die manier. Oké. Okay. Dus u, u, u kon ook nog uh, op andere stemmen, begrijp ik. Er waren 23 kandidaten ja. onder twee, twee Nederlanders, Robben ja. en Van Persie. Ja, maar goed. Die stonden niet echt hoog, hè? Uh, nee, denk ik niet. Zet ja. Blatter reikt de prijs uit, De baas van de FIFA. Um, juist hij maakte een aantal weken geleden wat, nou, toch rare grappen over Ronaldo. Wordt dat een ongemakkelijk onder onsje, denk je? Ja, nou, ik sta er eigenlijk een keer verbaasd van uh, te kijken... hoe Blatter zich uit ongemakkelijke situaties redt. Dat u het met heel veel uh, uh, charmes uit kunnen noemen, uh, dus ik denk dat hij zich hier uitstekend op heeft voorbereid. Ik ben benieuwd hoe Ronaldo zelf zal, zal reageren. Hij was natuurlijk in eerste instantie erg gepikeerd en terecht. Uh, dus ik vraag me af of er een verwijzing naar komt. Het is een officiële FIFA-verkiezing ook sinds een aantal jaren. Vroeger had je twee verkiezingen, nu is er nog maar één. Uh, dus uh, ja, ik neem aan dat dit al uh, vooraf gemarcheerd zal zijn. Mm. Nou, we, we gaan dat horen en zien. En ze kiezen vanavond ook de beste trainer van 2013. Wie moet dat worden? Wat mij betreft uh, Joep Heinkes van uh, Bayern München. Waarom? Nou ja, die heeft natuurlijk uh, als uh, heeft, hij, uh, heeft hij het mooiste succes uit zijn loopbaan gehaald. En uh, in dit geval vind ik uh, het stempel dat hij daar gedrukt heeft, heeft uh, Bayern toch echt op een, uh, een hele ja, spectaculaire manier naar de, naar de Europa Cup winst geleid. en. Uh,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 dit is Radio 1. En het is half zes, dus tijd voor het nos door het Meges. Boekenketen Polare zit in de problemen. Vanwege een betalingsachterstand krijgt de keten geen boeken meer van de leverancier. Het moederbedrijf van Polare zegt dat er wordt gezocht naar een oplossing. Als die er niet komt, is dat het doodsteek voor de winkels. Polare heeft 20 vestigingen in Nederland, acht in België. De keten ontstond uit de samenvoeging van Selectus en de slechte. De Israëlische oud-premier Sharon wordt niet herdacht in de Tweede Kamer. Dat heeft voorzitter Van Miltenburg laten weten. PVV-leider Wilders wilde Sharon morgen herdenken. Maar na overleg met andere fracties heeft Van Miltenburg besloten dat dat niet gebeurt. Het is niet gebruikelijk om overleden premiers in de Kamer te herdenken. Sharon werd vandaag in het zuiden van Israël begraven. Paus Franciscus komt voorlopig niet naar Nederland. In de afgelopen tijd hebben de Nederlandse bischoppen de mogelijkheden voor zo'n bezoek besproken. Zou zeer geïnteresseerd zijn. Maar heeft laten weten dat hij de komende tijd op reis gaat naar onder meer Israël, Jordanië en de Palestijnse gebieden. De laatste paus die Nederland bezocht was paus Johannes Paulus II in 1985. Met 76 scholen hebben de titel excellente school gekregen. Scholen zijn excellent als ze over de volle breedte goede resultaten behalen...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 Prachtige dagen gaan we zo dadelijk Gerrit Hienstra spreken. Want we zijn natuurlijk benieuwd of dat zo blijft. Eerst maar eens even naar Erwin De Hart voor de verkeersinformatie hoe is het op de weg, Erwin? Het, uh, het is als van ouds op de weg, maar een normale avondspits op dit moment. 65 kilometer in totaal. Voor maandag is dat normaal. 17 files. Uh, op de A16 Breda richting Rotterdam staat nu 5 kilometer tussen Rotterdam, Feyenoord en Knopentebrechtseplein. Dat was een uh, ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto. De weg is weer vrij. Een heel ander verhaal. De andere kant op op diezelfde weg, de A16, maar dan richting Breda, tussen Knopentebrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Nog altijd twee rijstroken dicht door een aanrijding. En dat levert... Uh, barre tijden op voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat 8 kilometer tussen Schiedam en Knoopend-Debrekseplein richting Hoek van Holland op de A20 tussen knoopend Gouwe en knoopend plein 11 kilometer file. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A76 gelegen richting Heerlen tussen Spouwbeek en Nut 3 kilometer file. De N325 knopend velperbroek richting Nijmegen kent 3 kilometer tussen Knoopend-Velperbroek en Husse. En de rechte rijstrook is nog altijd dicht door een vrachtwagen met pech Volg de omleidingsroute 3 Erwin, dankjewel. Spreek je over een kwartier. En Gerrit Hiemstrijk, ik zei het al, we willen graag weten wat ons de komende dagen te wachten staat. Want het was zo lekker gisteren, en vanochtend bijvoorbeeld. Ja, vandaag was het ook heerlijk weer. Heel veel mensen hebben ervan genoten. De temperatuur die was ook weer wat hoger dan zondag. Het werd zo'n 9 graden op veel plaatsen. De zon scheen natuurlijk lekker. Ja, was ook een prachtige heerlijk. zonsondergang. Ja, ja daar geniet hij uh, van, hè? Ja, veel, veel andere mensen trouwens ook hoor. Want dat kan ik altijd zien aan de hoeveelheid foto's die binnenkomen. we oh, dat okay. mooie... gaan we vanavond weer zien in het Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Maar goed, het gaat toch een beetje veranderen. Want uh, er komt, uh, vannacht, in de loop van de nacht komt er een, een uh, ja, zwak front, is het eigenlijk op dichterbij. En dat uh, trekt morgenochtend het land binnen. Mm -hmm. Uh, alleen terwijl het het land binnentrekt, neemt het ook wat in activiteit af. Dus het noorden en het oosten komen er morgen het beste vanaf. Daar blijft het droog, dan kan de zon af en toe schijnen. Terwijl het, uh, ja, de rest van het land zit in de bewolking en daar kan het af en toe wat regenen. Het is wel lichte regen, maar ja, goed, daar word je ook nat van. Maar het is niet zo dat er heel veel regen valt. Mm, maar je wordt wel nat. Denk uh, denk ja, je dan. wordt er wel nat van. Ja. Uh, dat is nou een keer zo met rekenen. Goed, dankjewel. Zegert <laughs> Hiemstra. Met z'n allen bij elkaar. Op de camping. Zet de champagne maar klaar. Ja, maar dan wel met de camper. Want de kampeerauto is razend populair in Nederland. Vooral onder ouderen. Gaat u zo horen in het Radio 1-journaal. Plus Magazine. Het grootste maandblad van Nederland. Boorden vol tips over geld en recht. Artikelen over gezondheid, mens en samenleving. Mooie reisreportages. En nog veel meer.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 Het is zes minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Straks meer over de camper. Eerst naar de nieuwe participatiewet. Er is veel kritiek op... Waarmee het kabinet tienduizenden mensen... met een arbeidsbeperking aan een baan wil helpen met die wet. Vanochtend hoorde al kritiek van FNV-voorzitter Heert... hoorde u in het Radio 1-journaal... die zich tegen de herkeuring van waar jongens keerde. Vandaag op een hoorzitting in de Kamer deden... vele anderen dat nog eventjes dunnetjes over. Op een hoorzitting. Verslaggever Wilco Boom heeft het allemaal gevolgd. Wilco... Goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Wat is jouw belangrijkste conclusie na een dag hoorzitting? Nou, op dit moment lijkt het twijfelachtig... of het de wet het in deze vorm wel zal gaan halen. Interessant was overigens dat VNO-voorzitter uh, Wintjes... die daar ook was, uh, zei dat de snelle herkeuring van die wa jongens, uh, waar Heert zich vanochtend zo tegenkeerde... dat hij dat geen halszaak noemde. Hm. Maar uh, ja, tijdens de hoorzitting bleek al dat... Uh, twee partijen die het kabinet straks nodig heeft in de Eerste Kamer... CDA en D66, althans minstens één van die partijen... heel erg kritisch zijn over die wet. En ja, in de Eerste Kamer heeft het kabinet natuurlijk geen meerderheid... dus dat kon dan daar wel eens lastig worden. Luister bijvoorbeeld maar eens naar Pieter Heerma van het CDA. Ik denk dat als je naar deze wet in zijn huidige vorm kijkt... dat zowel de harde herkeuring van jongeren in de Wajong een groot probleem zijn... als ook de kansen voor bepaalde jongeren met een arbeidsbeperking... om aan de slag te komen als gevolg van de manier waarop de wet is vormgegeven. Ik denk dat op deze twee punten de wet echt aangepast moet worden... wil de wet een kans op een meerderheid krijgen. Ja, klare taal van Pieter Heer, maar de wet moet worden aangepast. Nou, en ook D66 waarschuwt dat het met de huidige wet niet goed zit. En dan gaat het om twee zaken. De, de werkgevers en de overheid hebben samen... 125.000 banen beloofd voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Nou, hoe zeker is het dat die banen komen? En tweede punt, de inkomensgevolgen voor de gehandicapte jongeren... zegt Steven van Weyenberg. Nou, Ik maak mij wel echt zorgen over de uitkingsgevolgen voor jongeren... die uit de wajong komen. Dat vind ik echt een probleem. Daar moet wat gebeuren. En als je werkgevers, denk ik, zometeen niet een voorstel kunt doen... waarin ze er ook gewoon ook voor hen in hun eigen belang is... om mensen een baan te bieden, dan komen die banen er niet. En dat is mijn grootste zorg. En we gaan nog een, een lang debat tegemoet, maar deze zorg is groot. Nou, dat is geen kruimelwerk. Dat zijn nogal wat bezwaren die we zo hoorden. Wilco van CDA en D66. Het lijkt mij dat... de kans dat de wet daarmee haalt? Heel klein is. Nou, het ziet er niet goed uit, want je moet ook bedenken... dat bijvoorbeeld de SP en GroenLinks veel kritiek hebben. Ook bij de ChristenUnie zit ongenoegen. Onduidelijk is hoe de PVV erin zit, want die was vandaag afwezig... bij, dit, uh, bij deze hoorzitting, die toch zeker voor de mensen... die direct raakten, buitengewoon belangrijk was. En dat hoorde je bijvoorbeeld wel bij de waarjonger Petra Gransier... die vanochtend haar zaak kwam bepleiten. Mijn het zit erin dat uh, mijn inkomen omlaag gaat en ik kan gewoon mijn vaste lasten niet meer kan betalen en zelf niet eens meer kan gaan studeren. Als er iets anders voor in de plaats zou komen, dan zou ik me niet zo'n zorgen maken. Hmm. ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Volgens de nieuwe wet moeten de gemeenten... laten we het daar ook nog eventjes over hebben, Wilco... want we moeten ervoor gaan zorgen dat deze mensen aan het werk komen. Um, we hebben al veel kritiek gehoord van gemeenten... omdat ze er meer taken bij krijgen, niet meer geld. Uh, hebben zij er vertrouwen in dat dit gaat lukken? Nee, en vooral vanwege dat geld... want ze zijn het op zichzelf met het doel van de wet wel eens... maar ze krijgen volgens voorzitter Jan Hamming van de Vf VNG... de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, onvoldoende geld om al die mensen naar een baan te begeleiden. Wij maken ons grote zorgen over het budget wat meekomt. En dat is natuurlijk omgeven met enorme kortingen. Want wij denken dat we daarmee hele grote doelgroepen niet kunnen bedienen. En niet aan het werk kunnen helpen. Hoe graag we dat ook zouden willen. Omdat het geld simpelweg ontbreekt. Ja, veel kritiek dus op die nieuwe participatiewet van het kabinet. En het begint zich af te tekenen dat er in de Eerste Kamer onvoldoende steun voor is. Maar er is nog een lange weg te gaan. Uh, we krijgen eerste behandeling in de Tweede Kamer. En onderweg kan staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken die erover gaat... de wet natuurlijk nog op belangrijke onderdelen aanpassen... En dan is die steun er misschien wel. Maar dat zal nog wel enige tijd duren voordat dat duidelijk is. Dank je wel, Wilco Boom. Vanuit Den Haag dan naar het ambulancepersoneel dat belaagd wordt. Of leraren die gepest worden. Of een conducteur die bedreigd wordt. Het gebeurt vrijwel dagelijks. Het respect voor mensen met dit soort beroepen is soms ver te zoeken. Vindt onder andere HALT. Daarom wordt er op 75 scholen lesgegeven door het bureau. En dat begon op een school in Haarlem. Ik heb het zelf buiten nog nooit gezien. Maar je hoort het natuurlijk wel op het nieuws. Hè, zo. Ik heb het ook niet echt meegemaakt. Ik heb het wel gezien op voetbalveld natuurlijk. Dat ze dan uh, geweld gebruiken in de bussen. Dat ze bij, tegen buschauffeurs als de bussen niet rijden. Nou, dit zijn de brave leerlingen die de lessen van HALT volgen. Maar volgens HALT zelf is het wel belangrijk dat er lessen worden gegeven. Want het geweld tegen hulpverleners, maar ook tegen grensrechters en buschauffeurs... komt steeds vaker voor. Nou ja, het is inderdaad een onderwerp wat natuurlijk uh, veel op de agenda staat. Waarover we veel lezen in de krant. Uh, en we weten dat het heel klein begint. En we hebben als HALT gezegd... We wij willen juist bij dat eerste begin al meteen kunnen bijsturen. Alle grote incidenten die de krant halen zijn te laat. Um, en je moet meteen uh, al het kleine al uh, aanpakken. Er worden allerlei tips gegeven over hoe jongeren anderen moeten aanspreken. En hoe ze zichzelf moeten beheersen. Tips bij boosheid. Uh, dat is eigenlijk voor als je uh, he, merkt van, oké, okay, ik ben nu boos. Of, of ik word boos. Wat kan je dan doen om dat tegen te gaan? Mevrouw Kruidhoff van Halt. Nou zitten hem halverwege januari... Hadden jullie deze lessen nou niet beter voor de jaarwisseling kunnen geven? Ja, dat is toch altijd de periode waarbij er veel geweld is? Nee, Wij vinden het vooral van belang dat jongeren beseffen dat het dus over alles gaat. En dat het niet alleen maar uh, gekoppeld is aan een vuurwerkperiode... maar het gaat ook over die leerkracht. Het gaat ook over de politieagent tijdens het avondje stappen. Het gaat ook over de parkeerwachter en de tramconducteur. Is dat nou niet een beetje soft, zo'n les? Een beetje erover praten? Nou, het klinkt misschien heel sof, maar het gaat ook echt over... wanneer is iets nou acceptabel? Wat nou... Uh, als je gewoon eventjes iets boos reageert naar een docent. Wanneer is het gewoon even een boze reactie in schootje uit je slof? Maar wanneer ga je daar nou over de, over de grens? En hoe gaan we dan ver daar vervolgens mee op? Wat willen jullie worden? Uh, ik wil graag bij de Mareche werken. Ik wil bergen veiliger bij de politie. Dat lijkt me wel leuk. Dat zijn wel beroepen waarbij je ook met agressie in aanraking komt. Ja, klopt. Ja. Ja. Daarom zit ik me natuurlijk ook wel heel erg aan het denken van wat zou ik doen en zo. En dat ik niet helemaal uh, ga spezen of zo. Maar willen jullie nog steeds uh, ja. dat beroep gaan doen? Ja. Ja, dat houdt me niet tegen. Niet zout ze tegen. In de bijdrage van Yannick Eling. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. 13 minuten over half zes is het. Vergeet de caravan of de tent. De camper is helemaal in. Sinds 2009 zijn er ruim 40% meer campers verkocht. Vooral tweedehands kampeerauto's zijn gewild. En dat merkten ze bij de Nederlandse Camperclub uiteraard ook. In 2009 waren er 17.000 leden en nu zijn dat toch al 30.000. Wij hebben één lid gevonden, Magiet Bijker. Nou, gaan we binnen? Ga je gang. Hele grote, Hele grote loods. Hele grote loods. Beetje krapjes, maar hij staat hier tussenin. Kom maar even. Als je hier door de hal loopt, zie je ook wel dat het goed gaat met de Heel camper's. Veel hè? campers hè? Ja, geweldig. En, en dit ja, is. is die van nu. Echt. Nou, kom binnen in mijn huisje, zou ik zo zeggen. Want zo voelt het echt. Het is echt uh, mijn tweede huis. Drie kookpitten. Een kraantje, Kastjes. het is dit. Hier het toiletje. En een douche. En, de natte cel? De natte cel, de koelkast, de grote koelkast, ideaal. Het en het bed? Kijk, die trek ik naar beneden. En dan stap ik er zo in. Dat is de mooiste plek om te slapen. Nergens lekkerder dan in de camper slapen. En afgelopen jaar ben ik dus zeven weken naar de Noordkaap geweest. Ja, met, uh, met een aantal uh, solo's uh, van de NKC. Oh, Want u dus ik... zegt solo, u bent single? Ja, ik ben solo. Mijn man is tien jaar geleden overleden. En uh, toen had ik zoiets van, ik kan nooit meer camperen, want ik had dus niet gereden. Nooit, ene meter. En toen kreeg ik van vrienden het bericht van, nou die NKC, prachtige vereniging, dit en dat. En die hebben ook een club voor alleengaande. Nou, daar ben, ik dus, uh, nou daar, daar ben ik dus bij. En nu bent u een heel actief lid? Ja, ja, ja, ja want ik geef leiding aan die solo camper club. organiseert heren... van allerlei weekenden om weg te gaan. Ziet u ook veel meer leden? Ja, de, ja, het is, je hoort het op de verenigingen, op de jaarvergaderingen. Heel veel, ja, veel nieuwe mensen. Campers ja, en hot. Campers, ja. ja, het is toch ook het mooiste wat er is. Het is echt, het is voor mij, het is echt mijn passie. Je bent zo vrij. Een stukje verderop in Meppel zit uh, Camper Deluxe. Een uh, bedrijf waar ze campers verkopen. En ook daar merken ze dat uh, er veel vraag is naar campers, hè? Dat klopt. Het gaat heel goed. Het gaat heel goed, ja. Wij merken gewoon dat... Uh... Ja, steeds meer mensen uh, graag met wat meer luxere uh, campers op pad willen. En ja, op die manier uh, hebben wij hier een heel aantal campers staan... die op die manier verkocht kunnen worden. Als wij even hier langslopen, want we staan hoeveel staan hier eigenlijk? We hebben op het moment zo'n 60 campers in de, in de verkoop en verhuur. En hoeveel kosten deze? Deze kost 37,5. Dat is een vrij nieuw model uh, uh, met een Fiat-onderstel. En deze, dat is een dead-level... Vrij oud model een integraal. En die is, gaat voor 9000 euro weg. Kunnen we er eventjes? Ja, ja, we er oh, die heeft ook een beetje ouderwetse ja. kleuren aan de binnenkant. Ja, ja, ja, ja. Lekker knalgroen, ja, het knalpaars. Is, het is retro en het is wel heel comfortabel. Want alles zit erop. Mooi bosje bloem op tafel. Ja, dat, is, uh, dat moet een beetje verkoop, uh, klaar zijn. Hè. Dat we ook een beetje het gevoel hebben dat het huiselijk uh, is. Wat voor klanten krijgt u hier? Uh, ja, we noemen het 60 Plus. De, de grijze golf. En die gepensioneerd zijn en uh, op het moment goede pensioenvoorzieningen hebben, ondanks dat dat nu een beetje onder druk staat. Uh, maar die, die kunnen dat nog doen. Hè. Die hebben nog geld te besteden om uh, op die manier die vrijheid... en het manier van recreëren uh, te, te doen. En dat allemaal ten koste van de caravan, hè? want daar gaat het helemaal niet goed mee. Daar gaat het bedankt minder mee, ja. En dat is het, het stuk vrijheid. Je rijdt langs een uh, snelweg en je ziet op een gegeven moment uh, een afslag... met uh, een mooie brug of, of een mooi monumentaal pand. Met de, met de caravan... Ga je, rij je door, want dat is het lastig. Maar met een camper ga je zo verder. we gaan eraf. De caravan is toch te veel gedoe? Ja, het, je, je hebt daar meer werk mee uh, dan met een camper. Met een camper is het uh, de stekker erin eventueel van het elektrisch. Maar je hebt eigenlijk alles voorbij je. hebt warm water, koud water, uh, gas, uh, elektra vaak, zonder collectoren op dak. Dus je bent redelijk zelfvoorzien om op pad te gaan. Tja, gaat altijd ten koste van iets of iemand. Hè? En nu van de caravan, het is wat. Een verslag van Josephine Trehi, hoorde u. En straks boekenketen Polaren. zit nu ook in de problemen. U heeft er eerder over kunnen horen in het Radio 1-journaal. Leverancier Centraal Boekenhuis wil de schappen niet meer vullen. Wat daar de gevolgen van zijn, hoor ik zo dadelijk van uh, de baas bij Polaren ik moet zeggen, woordvoerder van Polaren, Bart Mausen... die gaat straks in de uitzending vertellen... wat er aan de hand is bij de boekenketen. Eerst daar, Erwin de Hart, voor de verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits tot nog toe. Uh, 100 kilometer, alles bij elkaar. De meeste files bij Rotterdam en Utrecht. Bij Rotterdam op de A16 richting Breda... bij de Van Brienenoordbrug. Daar zijn de rijstroken weer open. En dat, uh, dat, is een, dat is heel goed nieuws voor de A20. In beide richtingen, de hoek van Holland-Gouda... staat nu 7 kilometer file nog. En op de A13, 5 kilometer... Op de A76 geleen richting Heerde was een aanrijding met drie auto's. De weg is daar ook weer vrij. Maar tussen geleen en nut staat nog zes kilometer. Excellente scholen. Ruim 70 steken uit boven de rest en krijgen daarom die titel. De uitreiking gebeurde vanmiddag op een bijeenkomst in Den Haag. Het zijn scholen die volgens het ministerie van Onderwijs... niet alleen slimme leerlingen afleveren... maar ook extra dingen doen, zoals meer aandacht voor sport of gezond eten. Bijvoorbeeld. Ewout de Bruin volgde vanmiddag de Oostadeschool uit Den Haag. Ja, dat is natuurlijk wel even spannend bij de uitreiking. Uit Den Haag de Van Oostadeschool en de laatste ja, twee. Geweldig. Leuke, leuke opbrengst, dit. Prachtige demonstratie. Nou, had u het verwacht? Dat uh, is heel spannend. Je verwacht het wel, maar je weet het eigenlijk nooit. Je weet het eigenlijk niet. Van School. Ja, van Oostadeschool, School. Ja. Trots van ons, Den Haag. Gefeliciteerd. Dank ah, je wel. Dank je wel. Ja. Nou, we staan hier bij het podium en dan krijgt u zometeen die oorkonde van de minister-president en de ja. staatssecretaris. Ja. Dat maakt het heel bijzonder. Maakt het heel bijzonder. En dat gaan we ook heel goed vieren in de toekomst, uh, dit. Ja, ja, nou, gaan we, we, gaan mogen, we mogen even naar boven. Hey. Hallo. Hallo, goedemiddag. goedemiddag. De van der oost ja. Eerderna, Is het de eerste of tweede keer? Tweede keer. tweede keer? tweede keer, Dat is nog moeilijker, want ja. dan moet je dat niveau vasthouden. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Bij deze de officiële, de officiële bewijs. En Stammer ja. de Dekker geeft u de oorkonde. Ja. Oké. Okay. Van harte gefeliciteerd. Ik Dankjewel. weet hoe vreselijk veel jullie doen ook nou. Voor de rest van de scholen in de Schilderswijk blijft dat doen. Dat gaan we doen. Ja, dankjewel. Nou, dan hebt u hem, uh, dat predicaat. Ja, we hebben het predicaat. Heerlijk. Ja. U hebt het echt in handen nu. Hoe voelt dat? Het voelt uh, enorm goed. Een bekroning op ons werk. En we weten dat we het moeten vieren. Dat gaan we ook doen, het vieren. En over een week gaan we weer verder met datgene waar we goed in zijn. Met lesgeven. Het is een verrassing voor de kinderen. Met de kinderen wat leuks doen. Uiteraard bij de ouders. En met alle mensen eigenlijk om ons heen. Onze partners die met we samenwerken... Hè. Dat is een belangrijk element. Maar je doet het niet in je eentje, je doet het met z'n allen. Dat is eigenlijk het verhaal. Kunt u nou nog eens in een notendop erop uitleggen wat maakt dat u een excellente school bent? Wat doet u nou anders dan andere scholen? Oké, okay. uh, het, het eerste wat we doen is de leercultuur verhogen. De cultuur van het leren van elkaar. Dat is een heel goed uh, systeem, uh, systeem eigenlijk waarvan wij zeggen van dit werkt, het samenwerken. Daarnaast hebben we ook het brede buurtschoolstukje. De partners in de wijk die samen met elkaar echt gericht uh, met een groep bezig zijn. Uh, echt ook met elkaar. Dus u gaat de wijk in als school en dan met andere organisaties samen met de kinderen aan de gang. Ja, heel belangrijk. Vooral met, met elkaar en weten, weten van elkaar wat we aan het doen zijn. En natuurlijk ook een stuk educatief partnerschap. Uh, ...ouders op de school, we noemen het eigenlijk ouderbetrokkenheid... ...maar gewoon samen met de ouders laten zien wat, nou, wat wel of niet kan met hun kinderen. Nou, hier een paar leerlingen van uw school. Hebt u ze al kunnen feliciteren? Ja, ik wil niet officieel, hè? ik heb wel gefeliciteerd, maar even gefeliciteerd. Ja, wel. Jij ook gefeliciteerd? Ja, dank u wel. Ja, was het spannend, dames? Heel spannend. Ik kan bijna huilen. Echt waar? Het is echt heel spannend. Ja, en jij? Want je staat vooral te lachen. Ja, ik... Uh gewoon van blijdschap. <laughs> Ik ben echt heel blij en trots op onze school. En is het leuk om op deze school te zitten? Alles, alles zo leuk. Samenwerking. Nee, Mijn school is toch niet altijd leuk als je kind bent. Soms niet, maar meestal wel. met zo'n leuk directeur. Alles leuk. Ja, ik, nu moeten ze even excellent doen, hè? Nee, maar dat komt uit zichzelf. Hé, nee, dames, hebben jullie het al gehoord? De directeur zei het net tegen mij, het is feest op school de komende dagen. Ja. Maar je weet nog niet wat jullie gaan doen? Uh, nee, nog niet helemaal, nee. Wat hoop je dat jullie gaan doen? Heel veel feest vieren. Even niet leren? Nee, niet leren. Een paar dagen, gewoon lekker feesten uit ons dak gaan. Weet u nog? Royzen Murphy en Mark Bryden die vormden samen Moloko. Hij maakte prachtige muziek, disco, trip op funk en dance, alles door elkaar. Geniet er maar van. Let's do The Time is Now van Moloko, een toepasselijk nummer... want uh, The Time is Now voor de grootste boekhandel van Nederland zit in de probleem. Het gaat om Polaren, voorheen bekend als Lexus en De Slechte. Vanwege een betalingsachterstand krijgt de boekenketen geen boeken meer... van de leverancier Centraal Boekhuis. Tegenwoordig bekend als CB. Ik heb contact met de woordvoerder van Polaren, Bart Maus. Goedemiddag. Goedemiddag, mijn naam is Bart Maus. Ja, ja dat zei ik. Oh, oké. Okay. Okay, ik ga een beetje in de lawaaiige achtergrond, maar ik wil eh, graag een hele kleine correctie maken. Er is eh, geen sprake van betalingsachterstand. Oh, wat is er dan aan de hand? Uh, nou, zoals u uh, wellicht weet, uh, gaat het uh, niet al te best in uh, de retailwereld. En uh, zeker niet in de boekenwereld. Uh, er is uh, toch een flinke daling geweest in het aantal Ja, uh, Kunt u, u iets beknopter zijn? Want we hebben niet heel lang. Wat, wat is er wel nou, aan de hand bij? Uh, uh, nou,. De, uh, net zoals bij alle retailers is uh, Polaren bezig om uh, haar organisatie uh, zeg maar, gezond te houden. Dus uh, men is in onderhandeling met het Centraal Boekenhuis over nieuwe leveringsvoorwaarden, nieuwe leveringscondities. Mm, yeah. Dus er is geen sprake van een betalingsachterstand. Uh, maar er is wel sprake van een scherpe onderhandeling. Om, uh, over de, de prijs de partijen, van de boeken. Over de, over de prijs van de boeken, maar nou, niet zozeer over de prijs, maar over de betalingstermijn. Aha, dus dat heeft en, wel degelijk te maken met hoe snel u kunt betalen. Hoe sneller betaald kan worden, maar er ja. is momenteel geen sprake van betalingsachterstand. Is er wel een probleem bij Polaren, meneer Moussen? Uh, nou, probleem in die zin, uh, net als alle retailers, uh, is het gewoon uh, de broekriem aantrekken. En, uh, dus dat, dat is momenteel het probleem. Kunt u uw werknemers hm. nog betalen? Ja, er is overigens wel, uh, In uh, begin december is er een tweede uh, uh, reorganisatie aangekondigd. Die uh, wordt momenteel afgerond. Okay. Dat houdt in dat er minder werknemers op de loonlijst zullen staan. Dat is ook heel logisch. Als er minder boeken worden verkocht, moet je ergens op bezuinigen. En dan ga je natuurlijk ook met Centraal Boekhuis in onderhandeling of je kunt kijken of je een uh, betalingstermijn, of je die uh, ietsje kunt uitstellen. Ja, ik wens u veel sterkte de komende tijd, meneer Mausen. Boertshoeder ja, van Polaren. Dank u. We hebben het zwaar. U kunt er meer over lezen op onze website nws.nl en veel plezier vanavond met de EO op Radio 1. Nou. Bureau Buitenland. Dat was, dat was, dat was.